Trump kan nog in beroep bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Bij een verkeersongeluk in Overijssel is een man om het leven gekomen. Het gaat om de bestuurder van een personenauto. Een ander slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk waren volgens de politie meerdere auto's en een vrachtwagen betrokken. In België is afgelopen avond een man bevrijd die ruim vier uur vast zat in een windmolen... De man van 29 werkte aan het onderhoud van de turbine... toen zijn arm in het tandwiel belandde. Het incident gebeurde in de buurt van Genk. De man zat op zo'n 100 meter hoogte. Hij werd uiteindelijk ernstig gewond door de brandweer bevrijd... en is naar het ziekenhuis gebracht. De Duitse politie heeft een man opgepakt... die ruim twee weken geleden een meisje voor een rijdende trein zou hebben geduwd. Het meisje van 16 kwam daarbij om het leven... Eerder ging de politie nog uit van een ongeluk. Maar na onderzoek werden op de schouder van het meisje... DNA-sporen gevonden van een man van 31. Het gaat om een afgewezen asielzoeker uit Irak. Het weer. Langs de kust kan vannacht hier en daar een bui vallen. komt af naar een graad of 13. Later vanochtend blijft het bewolkt en buiig. Rond het middaguur klaart het op. Dan laat de zon zich ook af en toe zien...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 and say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 Just stay the same So